Goedemiddag allemaal, ik zie dat het 15 uur 1 is en dat betekent op vrijdagmiddag weer het Bartimeus iPhone en iPad vragenuur. Vandaag vanaf een vreselijk hete zolder. Ik keek naar beneden in de kamer op de thermometer en daar was het 26 graden. Nou, hierboven is het nog aanmerkelijk heter. Wat is dan de het Oh, dus mocht ik halverwege ineens niet meer reageren, dan zou ik zeggen bel even. Dan kan Lotte mij hier komen, uh, nou ja, een uh, emmer water over me heen gooien of zoiets. Oké, okay, welkom allemaal. Uh, er zijn er niet zoveel in de chat vandaag, maar dat snap ik ook wel. Want ik zou ook liever aan het zwembad liggen met een uh, pinbier. Dat gaan we er dus straks maar doen. Nou, niet aan het zwembad hoor. Uh, wat gaan we doen vanmiddag? We beginnen zoals gebruikelijk met de vragen die binnengekomen zijn bij uh, iAsk. Of de mails die binnengekomen zijn bij iAsk. Dan gaan we een appje doen uh, dat heet WWITV. TV. het is niet op het dan ga dat doe ik. Dan komt er daarna een aardig appje, gewoon een aardigheidje. Die heet Nature Sounds. Dan komt Nancy met twee zoekapps. Op de vijfde plaats staat Smart Dial. Dat is een appje dat, uh, waar Daniel al iets over heeft gepost in het forum. En daar ga ik iets uh, over laten zien en vertellen en eventueel ook iets over vragen. Uh, ja, als er dan nog tijd over is, dan gaan we verder met de 8 meter. Kijk, het loopt toch nog vol. Uh, dan krijgen we op de zevende plaats vragen die uh, tijdens dit vraaguur dus uit de chat zijn komen opborrelen. En we besluiten de valreep. Nou, dan beginnen we eerst met uh, de vragen die bij iAsk zijn binnengekomen. Uh, dat waren uh, eigenlijk twee vragen van Ruud... Uh, Ruud die had uh, een vraag over de app uh, Vakantiebiep. Hij had al problemen met het registreren. Hij gaat ons straks vast zelf wel vertellen. wat voor leuke app het is. En Nancy die zou even kijken hoe dat zit met het registreren. Verder had Ruud uh, geëxperimenteerd met OneTap Context, waar we het vorige week, of was het nou weer 14 dagen geleden, het over hebben gehad. Ook daar uh, gaan we het over hebben. Um, dan was er een vraag binnengekomen die gaat Nancy beantwoorden. Een vraag over het maken van een keuze in de App Store. Als je dus meerdere zoekresultaten hebt. En dan gaat het vooral over de iPad. En um, dat zijn eigenlijk drie dingen die Nancy gaat behandelen. En dat doe ik. Het eerste wat bij iAsk ook nog binnenkwam... ...was een bericht van Mark Scholten. Volgens mij zag ik hem net in de chat... Mark had zich al eerder uh, verbaasd over het feit dat de iPad alleen maar de contact, compacte stem van Xander laat horen. Nou, Mensen die uh, ook regelmatig in het forum posten, die weten dat daar al heel veel over is geëmaild. Uh, Mark die is er flink tegen aangegaan en uh, in zijn mail uh, stuurde hij een link mee naar een mp3'tje van Horizon. en Dat is dat uh, blad van uh, de NVBS. Ik, ik weet niet of ik het echt goed zeg, maar... Ik kijk daar eigenlijk eerlijk gezegd heel erg weinig en um, dat is een audio gesproken iets en daarin uh, is er een gesprek geweest met Mark daarover en ook een reactie van Apple. Mocht daar belangstelling voor zijn dan kan ik dat uh, mp3'tje wel even doorsturen naar um, het forum. Oké, okay, um, dan ga ik nu even de microfoon losgooien voor de vragen die Ruud had gesteld en de vraag over de... App Store en de iPad en die gaat nens voor ons beantwoorden. De allereerste vraag was over, over, over de vakantiebeep. De, nou, de app, Vakantiebeep. Uh, de bibliotheek, de algemene bibliotheek die geeft uh, tijdens vakanties 50 e-books die je kunt lezen via dat appje dan. Gratis. Ook als je niet lid bent, kun je daar, kun je daar gebruik van maken. Nou, tijdens de zomervakantie is dat acht weken en dan krijgen we nog een herfstvakantie en een kerstvakantie. En dan kun je het voor vier weken downloaden en luisteren. Uh, de zomervakantie duurt tot 31 augustus volgens hen. Dus uh, dan kun je ermee aan de slag. Je kunt het ook offline gebruiken. Maar nu komt het, want het registreren ging ik inderdaad ook even doen. En uh, daar was uh, de vraag over... Alle aankruijsvakjes die in het registreren zitten, kun je niet bereiken met VoiceOver. Dus dat is heel vervelend. Um, als je dat bent overkomen, dan ben je in de app ook nog niet klaar, want daar is ook niet alles lekker toegankelijk. Ik zal er even doorheen lopen, maar eigenlijk moet ik bijna zeggen dat het niet te doen is met VoiceOver. Maar ik zal er even doorheen lopen voor je. Uh, wat zei ik? Vakantiebieb. Vakantiebieb. Oh, sorry, was dat anders aan het bekijken, dus vandaar dat hij op Engels staat. beste lezer, u heeft nog geen boeken in uw boekenkast. Wilt u naar boeken uitzoeken? Oké, okay, als ik in de boekenkast zit, uh, dan lijkt het Klik Ik ga er even doorheen lopen. Um, als hij wat wil doen, kan. Deze vinden. Oké. Okay. Boekenkast. Allereerst is er in zicht te zien dat er linksbovenin een soort menuknopje zit. Nou, dat menuknopje krijg je, daar kan je niet komen met je voice-over knop. Maar hij laat wel uh, de inhoud van de menus horen, zodra je gaat vegen. Je hoort hier boekenkast. Als eerste keuze boekenkast, dat betekent dat ik terug kan gaan naar de boekenkast en daar een andere boek kan uitkiezen. Lees verder, Lees verder. dat is als ik al begonnen ben in een boek, kan ik daarin verder lezen en boeken uitzoeken. Nou, eigenlijk is de boeken uitzoeken het scherm waar die nu op staat, waar die mee begint. En wat ik de... ook doe op deze dingetjes, op deze, deze menu keuzes... Op deze menukeuzes, ik kan niet terug naar de boekenkast of vanuit de boekenkast weer terug naar, de, naar de, uh, een boek downloaden. Dus dat is echt niet toegankelijk. Tenminste, uh, uh, ik krijg het niet voor elkaar. Misschien zijn er anderen in de chat die het wel voor elkaar krijgen. Dus ik zou zeggen dat die echt niet toegankelijk is. Je kunt vervolgens wel door de boeken heen scrollen. De boeken worden weergegeven zeg maar in uh, uh, pagina's. En als ik um, het horizontaal schuif, dan zou ik de volgende pagina zien. Dat is als ik de voice over niet gebruik. Als ik de voice over wel gebruik, dan, kan ik, dan zou ik denken dat ik bij de volgende pagina zou komen door met de drie vingerveeg zeg maar, naar de volgende pagina te gaan. Nou, dat lukt dus ook niet. Ik kan ook nergens iets vinden dat hij zegt, oké, okay, volgende pagina. Het enige wat je kan doen is blijven vegen van links naar rechts met één vinger. En dan kun je dus al het boeken doorlopen. Totdat je een boek hebt gevonden wat je zou willen. Ik Ga toch fietsen? Je gaat hier downloaden. En je komt de downloaden knikker hieronder. Ik ga hem nu downloaden. Ik heb nu Ga toch fietsen? De metafoto metafo van een dikke veertige. Nou, ik denk dat ik daar wel bij aansluit. Hij staat nu in de boekenkast, zegt hij. En het vervelende is dat Boek, ik nu dus. Boekenkast, boekenkast weer linksboven in gaan staan... en probeer in de boekenkast te komen... maar ik kan er niet komen. Dus Ik vind het geen toegankelijke. Ik laat even de, de knop los om te horen... of er mensen zijn die uh, hier betere oplossingen voor hebben. Ik heb toch maar de microfoon even... Uh, eraan aangehangen. Ik was niet van plan... want ik moet zo weg. Maar ik ben blij dat je er nu mee begint. Ik ben blij ook dat... je dezelfde ervaring hebt als ik. Want het was inderdaad heel frustrerend. Al die knoppen zijn uh, prima te vinden. Maar ze doen niks. Dus uh, ik heb... Daar overigens via de website vakantiebied.nl ook een uh, mailtje gestuurd, heb ik inmiddels uh, een iets wat maar begrijpelijk niet zeggende reactie op gekregen. Het heeft de aandacht en op het moment dat men daar een oplossing voor heeft, krijg ik dat te horen. Dus uh, nou ja, als ik het te horen krijg, dan uh, krijgen jullie het ook te horen, natuurlijk. Uh, ja, dat, dat was het. Volgens mij. Kun je er niks mee beginnen, inderdaad. Ook al zou je iemand anders die registratie laten doen. Dan zitten er nog zoveel hobbels en kuilen in die app dat het uh, niet echt uh, lekker werkt. Jammer, jammer, jammer uh, gemiste kant zou ik zeggen. Ruud, heb je ook al gep geprobeerd om in plaats van twee keer drie keer te tikken? Ja, dat heb ik inderdaad geprobeerd en dat maakt geen bal uit. Nou, een gevalletje van jammer, helaas. Ja, het had zo aardig kunnen zijn. Want het is inderdaad, uh, uh, nou goed, je hoeft er geen lid voor van een openbare bibliotheek te zijn. Je hebt toch uh, 50 uh, e-books, gratis en legaal. Uh, dat mogen we ook wel eens even zeggen. Ik heb er net op een usb stickje van iemand 4000 gekregen. Maar dat is natuurlijk allemaal illegaal gekopieerd. Dat mag natuurlijk niet, dus dat knip je er wel uit, Tom. Maar, uh, maar dus, ja, ik vind het jammer dat, uh, dat ze daar niet uh, goed over hebben nagedacht. Ja, dat is inderdaad waar. Nou ja, misschien helpt jouw uh, mailtje. Maar ja, <laughs> tegen die tijd dat ze een, uh, met een update komen, is de vakantie misschien al om. Ja, maar het gaat door, hè. Want uh, inderdaad, wat net zei, dat klopt, uh, uh, in uh, de herfstvakantie... ...die ook alweer 30 september begint... ...leuk dat onderwijs... Uh, ...dan uh, kun je ook weer 15 boeken krijgen... ...en in de kerstvakantie ook weer een... Hal ...en ik denk als dit een succes wordt... Uh, ik, ...ik weet eigenlijk niet of het een pilot is... ...of dat het nou al een definitief project is... Anyway, uh, ik denk wel dat ze ermee doorgaan en uh, nou dan zou het toch aardig zijn als uh, de visueel minder begaafde mens uh, in ieder geval hier ook bij zou kunnen aansluiten. Inderdaad. Uh, je zei dat je weg moest. Blijf nog even hangen, want uh, Nens gaat jou ook even vertellen het antwoord, of tenminste haar reactie op jouw tweede vraag. Nens, kom erop. One tap contacts. Ja, want context ging ook niet zo lekker, moet ik zeggen. Ik heb ook een mailtje gestuurd naar een groep. Um, ik zag nu even wel snel dat als ik het zonder voiceover over doe, dat het misschien wel lukt. Dus ik wilde er nog eventjes naar kijken, maar tot nu toe is het mij dus ook met VoiceOver over aan ook niet gelukt om een groepsmail te sturen. Maar het lijkt me sterk als dat niet zou kunnen. Dus ik wil nog even doorzoeken om te kijken wat het euvel is. Nou, gelukkig maar. Want ik denk dan van, uh, nou het zal wel aan mij liggen. Die knoppen zijn inderdaad niet zo uh, lekker gelabeld. Het is wat cryptisch, maar uiteindelijk kom je daar wel uit. Ze werken in elk geval. En ik dacht van nou, dat is leuk. Dus ik had een groep aangemaakt, uh, mijn eigen fractie. En die had ik een uh, bericht gestuurd, maar niemand heeft het ontvangen. Uh, dus dat, uh, dat gaat toch niet helemaal goed. En ik dacht van nou, ik zal wel... Iets verkeerd doen, maar als jij het nu ook niet weet, dan geeft mij dat toch in ieder geval hoop. Jammer van die 89 cent, want ik dacht van al die reclame, die moet ik er niet bij, dus ik koop hem maar. En, uh, nou, dat ziet er allemaal best aardig uit, maar moet hij het wel doen natuurlijk. Zijn die adressen, die mails niet bij een andere partij terecht gekomen, Ruud? Ach, dat mag ik niet hopen. Dat, dat, dat, zou niet, uh, dat zou niet gewenst zijn. Dat zou een ruil veroorzaken, denk ik. Oh, Dat geeft niet dat uh, Ruud een keer een ruil in de politiek veroorzaakt. Nee, nou, uh, ook dit wordt vervolgd, Ruud. Uh, dan kun je nu in ieder geval met een gerust hart uh, Ik ergens heen. Ik hoop dat je het leuks gaat doen. Ik spreek je in ieder geval weer. Ja, dankjewel. En uh, die, die ruil had ik even goed al veroorzaakt, hoor. Maar dit uh, terzijde. En uh, ja, iets Nee, we gaan even naar onze coiffeuse, naar de kapster en dat is hoog nodig. Dus ik ben ook wel misschien voor het einde al wel weer terug hoor, dat zou goed kunnen, want het is hier vlak achter. Maar uh, voor dit moment zeg ik jullie inderdaad even gedacht, de opname loopt dus ik hoor het straks wel. Oké, okay, dankjewel Ruud, wij gaan lekker verder. Uh, Nens, dan had jij nog de vraag over de, de App Store en de iPad. En daarna even vanuit de chat, want ik begin meestal inderdaad met of iemand nog dringende mededelingen heeft. Ik zag dat Bruno iets had. Bruno, ik neem je, ik hou je er zo even uit als Nens klaar is met de iPad en de App Store. Nens, ga je gang. Uh, Oké, okay. ik kreeg een, een vraag binnen over de App Store op de iPad. De, de Blink Magazine staat netjes beschreven hoe je dat op de iPhone doet... Um, en wat er daar het geval is is als dat je, als, als je, een, zoekfunctie, als je sorry, een zoekopdracht hebt ingegeven en je wil van de ene bladzijde naar de andere blad oh nee, van de ene app naar de andere app dus de, de resultaten die dat oplevert daar wil je tussen uh, lopen zeg maar Nou, um, ze zei van ik doe het met drie vingers en dat lukt niet en er staat ook niet dat hij de volgende pagina heeft dat klopt bij de iPad ziet het er iets anders uit dan bij de, bij de iPhone Um, de iPad, daar staan de appjes, de resultaten, die staan in, um, hoe noem je dat, in rooster. Uh, dus dat betekent dat er drie op de bovenste rij staan en daaronder weer drie en daaronder weer drie, totdat je ze allemaal hebt gehad. Wat kun je doen? Zorg in ieder geval dat je uh, de focus op, het, uh, op een van de resultaten hebt staan, dus in de resultaten... En vervolgens kun je met de veegbeweging van links naar rechts, kun je door alle dingen heen scrollen. Maar dan neem je ook echt alles mee. En dat vind ik nogal, uh, ja, vind ik niet echt handig. Maar het kan dus wel. En als je doorscrolt, gaat hij vanzelf van de eerste twee, drie... De eerste drie na de vier, vijf, zes en zeven, acht, negen en, enzovoort. enzovoort. Als je wil uh, scrollen met drie vingers, dus van drie vingers omhoog of uh, omhoog vegen, dat kan ook, maar zorg inderdaad dat je focus dan in, de, in, in het gedeelte zit waar de appjes, de resultaten worden weergegeven. Een um, leuk trucje wat je zou kunnen uh, proberen, of wat je zou kunnen doen, is de, hoe heet dat ding ook weer? De menukiezer. Nee, nee, dat ding? Nou, ik weet niet meer hoe het heet. Dat je in ieder geval alle onderde onderdeelkiezers, welkom je er. De onderdeelkiezer, als je die erbij pakt en je daar uh, in de zoekvenster een uh, euro, euro geeft, dan krijgen ze netjes onder elkaar en kun je daar doorheen vegen en dan zie je ook gelijk hoe hoe hoeveel ze kosten. Nou, dat is uh, wat ik even kwijt wilde. Oké, okay, dankjewel Nens. Um, zijn er wel mensen die hier vragen over hebben, iPad gebruikers? Oké, okay, Bruno, dan geef ik de microfoon even aan jou... ...in verband met jouw mededeling. Nou, het is heel simpel en heel kort... ...maar uh, ik was van de week even bij het uh, FSB-vragenuur... ...en daar was Patricia Overman... ...en die vroeg mij uh, eigenlijk om eventjes uh, namens haar te me mede te delen... ...dat haar 4 podcast die ze had toegezegd, echt nog wel kwam... ...maar dat ze er gewoon door allerlei omstandigheden nog niet aan toe was gekomen. En aangezien ik hier wat vaker ben dan zij dat ook de reden is dat die podcast er gewoon nog niet is. Vroeg ze van, geef het even door. Jullie zijn nog in beeld en we hebben het nog uh, in petto. Dus dat was het eigenlijk. Dankjewel. Nou, dat is, uh, als die podcast er is, is misschien een, op dat moment ook een goed moment om weer eens met Blind Square aan de gang te gaan. Want er zijn de afgelopen periode weer wat updates geweest en wat uh, veranderingen in de app. Dus dan uh, gaan we dat samen met die uh, podcast van haar uh, doen. Lijkt me een goed idee. Oké, okay, um, dankjewel Bruno. Dan gaan we nu gauw verder, want de tijd vliegt alweer, met de eerste app van vandaag. Uh, daarvoor ga ik even de microfoon vastzetten. Daar is die. Dat is de app WWITV. En um, ik heb al eens eerder een tv-app gedaan, maar die vond ik eigenlijk minder interessant. Ik vind deze eigenlijk leuker. Ik kwam op het spoor via Applefish. WWITV. Kijken of de verhouding van TV, TV er is Oké. En die list. We hebben onderaan en aan de bekende tabbladen staan. Geselecteerd. Favorites top 1 van 4. Categorisch top. Geselecteerd. Favorites. 1 favorite. van 4. 1 van 4. Je kunt dus de in je favorites zetten. We zal straks laten zien hoe dat moet. Categorisch top 2 van 4. Countries. top. 3 van 4. Languages, top. 4 van 4. En talen. Nou, laten we maar eens beginnen met Country's, want dat is natuurlijk. 3 van 4. In eerste instantie wat jullie allemaal willen horen, lijkt mij tenminste, dat wilde ik wel. Country's, koptekst. Bovenin de koptekst. Albania. Armenia. Aruba. Er is geen. Oh, dat is leuk. Aruba. Er is geen uh, uh, tabel-index aan de zijkant, dus je moet. Ausstrijden, Azerbaar, Belgium. 4 tot 12 of 69. Rovens 12 tot 20 of 69. Ja. Rollers 21 tot 29 of 69. Rollers 1, Irak, Israël, Italië, Japan, Kazak, Korea, Kosovo, Kurdistan, Kuwait, Latvia, Libanon, Macau, Maleisië, Malta, Mexico, Nederlands. Daar is Nederland. Uh, om jullie meteen al maar even een uh, teleurstelling te besparen. Zoals jullie misschien weten zitten helaas uh, onze omroepzenders uh, zoals uh, Nederland 1, 2 en 3 en ook onze... Um, Commerciële zenders zoals RTL4 en noem ze allemaal maar op, zitten niet op internet. Ja, sommige uh, providers uh, geven de mogelijkheid om dat wel te kunnen. Bijvoorbeeld UPC heeft een, uh, een programmaatje um, en, en Ziggo ook. Uh, ik probeer er altijd nog eens achter te komen of er iemand is die Ziggo heeft en ook de Ziggo app en of die dan ook toegankelijk is. Dus... Ik moet je alvast eens teleurstellen, dat zei ik net al, uh, Nederland 1, 2 en 3 zul je in dit lijstje niet vinden. Nederlands, koptekst. Nederlands, maar wat vinden we wel? AT5. AT5. Favicon of knop. Dat is Favicon of, dat is als je deze aantikt dan komt AT5 in je favorieten te staan. Amsterdam de Dam. Amsterdam de Dam, dat zal wel een uh, webcam zijn. Favicon of knop. Amsterdam kan. Favicon of RTV en H. RTV Noord-Holland, laten we die eens dubbeltikken. RTV en H, Nederlands. Terugknop. Zee op Schiphol in de zomermaanden steeds En daar erin hebben we RTV Nederland. Noord-Hollands koffers te controleren. Um, het gaat zeker als je nu naar het scherm kijkt, dan vind je een reclamebanner reclame volgens mij. En natuurlijk het Videoscherm. Dus het willen. kan even lastig zijn om de stopknop te de vinden, aantal maar. Ik heb Netelands. een zet gedaan op de scrubbeweging, en daarmee kom je dus uit dit scherm. En dat vind ik heel plezierig, want soms moet je in zo'n videoscherm nog wel eens zoeken: Nederlands. AT5. Amsterdam. Favicon. RTV. Favicon of RTV Noord. RTV Noord. Favicon of RTV Oost. En RTV Oost. Favicon of RTV Rijnmond. RTV Rijnmond. Favicon. Zandam Windmil. Zandam. Faviek. Geefritz. En dat hier zijn ze. Um, dat is dus alles wat er in, in, uh, in Nederland uh, via internet, uh, als het om tv gaat, te beleven valt. Categorisch. Top. geselecteerd, country, Categorieën. Top. twee van, de, geselecteerd, leuk tab, categories, vinden. business, children, education, entertainment, general, government, government, lifestyle, movies, news, religieus, shopping, sports, webcam, favorites, dat ik ga. Even sports. Naar sports. Sports. Categories. De sports. Koptekst. Beurs en Favicon of. Knop. Deport TV. Favicon RTM1. Dat zijn voor mij onbekende. Favicon zenders. of. DJK. Favicon DRT3. Favicon Telemadrid Z. Maar je hoort, Favicon is... VVRITS. Dat. Een van vier. Is geselecteerd. Het Categories. Categories. De rugknop. Ik ga even terug. Ik pak even een. andere categorie. Kopt. nieuws. We pakken even de nieuwscategorie. Nieuws. Kettinger nieuws. ARD Tagesschau. Ah, de ARD Tagesschau. Kijk, die Duitsers die zitten daar tenminste wel op. ARD, rijk of dingen doet. Nieuws. Ah, de rugknop. Aan het einde van zijn sportelijke carrière. Nieuws. De rugknop. Nieuws. En weer met de rugbeweging. Kan ik er weer uit? Kettinger is. Context. Oké, okay, nou, uh, talen, dat geloven jullie allemaal wel van me, denk ik. Eh. Um, nou, dit was wat uh, mij betreft uh, de app uh, WWITV. Ik vind het zelf een leuke app en ik hoop dat er qua Nederlandse omroepen nog eens wat meer via internet uh, gaat gebeuren wat dit aan gaat. Oké, okay, ik gooi de microfoon even vrij voor vragen en of opmerkingen. Zal dat ook niet met rechten te maken hebben? Want je hebt toch uh, Journaal 24 en weet ik wat je allemaal nog meer bij de uh, publieke omroepen? Ja, nou, ik weet het niet, want die, die miste ik ook. Daar heb ik ook aan gedacht... En uh, ik heb uh, uh, nog niets gezien, ik ben eigenlijk vergeten te kijken of er een uh, settings, uh, of een instellingen in, de, in het instellingenmenu uh, zouden zitten. Dus dan bedoel ik het instellingenmenu van de iPhone, of ik daar instellingen zou kunnen vinden van WWI TV. Dan kan ik straks onder Nensverhaal even doen. Want het zou natuurlijk leuk zijn, uh, als het mogelijk was, om in contact te komen met uh, de makers hiervan. En eventueel dingen als Journaal 24 en... Uh, wat hebben we nog meer, Politiek 24 en volgens mij ook Wetenschap 24 alhoewel ik niet zeker weet of die blijft want ik begreep dat uh, uh, de redactie daarvan uh, zit bij, dacht ik bij de VPRO, Die moeten maar verbeteren als ik het fout heb, maar dat daar behoorlijk helaas in gesneden gaan worden dus programma's als Labyrinth zullen we gaan missen dus zijn er zijn zeker nog meer in Nederland, dus er zou ook nog meer in dit appje kunnen Dus ik, het lijkt mij heel leuk om uh, in contact te treden met de makers daarvan en kijken of we dingen zouden kunnen toevoegen. Geschiedenis 24 en Holland Doc 24 heb je ook nog. Hè? Ja, zeker, die vergeet ik nog. Dus uh, nou, nogmaals, ik zou het leuk vinden als die er ook bij zouden zitten. Het is een makkelijke manier om even snel naar dit soort kanalen te kijken. Ja, die zitten dus ook wel op internet, voor mijn gevoel. Maar dat is dus heel raar. Want die zitten bijvoorbeeld als je digitale tv hebt, zitten ze weer achter de decoder. En moet je er weer allerlei extra pakketten voor nemen. En dat vind ik raar voor publieke omroepzenders, Maar goed, dat is iets wat een beetje buiten de orde van dit uh, vragen u valt. Nou, vandaar ook, de, denk ik, de opmerkingen van Piet. Misschien als dat soort zenders al achter een de decoder zitten, dan kun je ze misschien ook niet zonder meer uh, via een URL benaderen. Oké, okay, uh, zijn er nog mensen die hier iets uh, over willen weten of uh, iets over kwijt willen? Dan gaan wij door naar de volgende app. Maar in de NOS-app kan je er gewoon naar... Uh... ...journaal 24 en politiek 24 en nu sport 24? Ja, zeker. Maar ik vind het het mooiste als je al dit soort kanalen binnen één en dezelfde app hebt. Want als ik dan ineens naar journaal 24 wil, dan moet ik hieruit en dan moet ik weer naar de NOS app. Dus ik ben er altijd voor om zoveel mogelijk van gelijk, gelijkluidende dingen op dezelfde plek te hebben. En dat je niet verschillende apps nodig moet hebben om naar verschillende ja, tv-stations via internet te, te hoeven te kijken... Ik hoor dat iemand in de chat zit te tikken, maar dat is niet helemaal verstaanbaar. Uh, even nog voor de mensen die uh, willen weten hoe de app heet. Dat is dus WW, Willem Willem Isaac TV. Tinus uh, Victor. En, oh, volgens mij was hij gratis, maar dat ben ik vergeten. Daar ben ik heel slecht in het houden daarvan. Ja, laat dat nu net de vraag zijn die in de chat uh, staat. Misschien kun jij, terwijl ik de volgende app doe, uh, even snel kijken voor mijn mens. Doe ik. Ja, de volgende app is gewoon, nou ja, in de categorie leuk, zullen we maar zeggen. Um, als je zoekt in de App Store op natuur, dan vind je natuurlijk een heleboel apps. Uh, je vindt twee apps die uh, natuurgeluiden heten of nature sound uh, zijn van dezelfde bouwers. De ene is gratis en de andere is $2,69. Het verschil is dat daar meer geluiden in zitten. Hij is, nou, laten we zeggen, uh, hier en daar wat slecht gelabeld. Maar nou ja, ik, ik, ik vond het toch leuk om hem jullie even te laten horen. Geselecteerd. Categories: Top 2 van 4 Time 6 nieuwe kantoormap. 9 en appkiezer: WWIT SmartDial. Mijn e-meter, Natuurzound. Sound. Oké. Okay. Geselecteerd: Sound. Top 1 van 4. 4 tabbladen. Je komt binnen in de. In de uh, in de tab natuur in de, de geluiden tab slip tab 2 van gesillik om de dus, 2 start start start start start start ja, ik kruip naar 1 0 bovenaan heb je knoppen die heet 0 een, 1 2 1, 2 en um, 1. als ik op 1 tik dan krijg ik het 2 konal het vorige 2, geluid 1. 2 konal 2 1 0 zo dit is 0 1. Kat. X. Knop. Oké. Kat. 1. 0. 1. Kat. Oké, 0. Je ziet dus de, de, soms twee, soms drie knoppen die genummerd zijn. En daarmee kies je de, het vorige en het volgende geluid. X. Knop. Deze knop. Starlight. Star Starlight. Star Starlight. -large Star -large. Star -large. 2. Knop. De playknop dus wel. Wat je nu hoort, dat is waarschijnlijk veel te zacht, is een spinnende kat. X. 1. 0. Ik Eén. tik nu op de 1-knop. Als ik nu naar rechts veeg. No, hoor ik koude 2, 1, 0, 1. Voor 1 is ditzelfde geluid. 0. No. No. Is die kat weer. 1. Kat ga ik. Nooi. 1. We Eén. hebben er maar 2. Het is dus een beetje. 2, 2. Pak die de volgende. Forest. Forest, je hoort dus ook Drie. wat het is. 2, 2 is hetzelfde geluid, maar ik heb nu drie. geluid 3 drie erbij gekregen. Fire. Fire. Gezelfde kampvuurtje. Of als het vanavond niet, niet warm genoeg is, kun je altijd de vuurkorf aansteken. 5. Gentle Gentlesea. Het zijn allemaal mooie, mooi opgenomen geluiden. Ik zal hem even Stop. Knop. We hebben hem alles. We hebben al eens eerder zoiets gehad dat als die Jong klok of hoe heette dat ding ook alweer. Daar kon je ook iets met geluiden mee doen. Om je te laten wekken, maar ook om daarmee in slaap te vallen. Dat doet deze app. Slep, Top. oh 2 van 4. Het tweede tabblad is sleep. Geselecteerd. Slap Top. 2 van 4. Sound. Start. Dit sound. Komt moeilijk bovenin. When autosleep is on disappointment turn off in. Wat hij zegt is, when auto sleep is turned off. Of turn on, dus als autosleep aanstaat, dan gaat de... Nollius, wenn autosleep is on disable, we'll turn off in. Dan gaat deze app uit, dus dan gaat het geluid uit in. Nollius, 31 mens, kiezer onderdeel. Nollius, kiezer onderdeel, A 31 mins. Kiezer onderdeel, en 31 aanpakbaar, 30 mins. 28 mens. Dus hier 28 stel minuut. je in wanneer die in slaap moet vallen. Start autosleep iPhone, knop. En hier hebben we dus uh, het starten van de autosleep. Sound, top. 1 van 4. hebben we de sound Geselecteerd, sleep. Settings. Hier 3 hebben we een van 4 settings stap, daar zullen we even naar kijken. 04 werkt het, oh, het bij mij op dit 20. moment niet. Ja, oké. Okay. Uh, met 20 more great sounds. Dus 20 more great sounds, oftewel 20 uh, geluiden, mooie geluiden meer. Upgrade. Kun je knop. upgraden. En die heb ik onthouden. 2,69 euro. Restoren, knop. Restore kun je blijkbaar. Ja, iets restoren. Ik weet niet wat. Ik heb hem. Uh, de, de, de, niet ge hier hiervan uit, maar het kan best zijn dat je dan je geld terugkrijgt. Geen idee, spreek we nu niet op vast. Oh, only play songs with stars. Of knop. Oh, only play songs with stars. Hoofdletter O, N, L, I, spatie, D. Only play songs with stars. Ik heb geen idee wat ze daarmee bedoelen. Of knop. Staat uit. Sound, top. 1 van en vier is Hier zijn we bij de sound top. geselecteerd, Zet more, Tab. Vier van vier. En de vierde tab, more free. Koppeling. Koppeling. Begin van live More apps. Dan krijg je dus een rijtje met more apps die een beetje. Almerie dingboot. Monkey. It free. Koppeling. Koppeling. Super chef fruit free. <laughs> dat is free. geen idee. koppeling. wat voor. Een zombies de creepy scary game. Geen idee wat voor. live zijn. zij? Back. Maar uh, ongetwijfeld yes, zitten het. daar ook wel aardige dinges bij. Ik uh, ga daar verder niet, uh, niet naar kijken. Nou, ik, ik wilde jullie toch deze even laten horen. Een, een, een cliënt wees me erop en die zei van het zijn heerlijke geluiden. Ik, uh, ik gebruik het wel om, om hiermee in slaap te vallen. En ondanks het feit dat er wat rare knoppen uh, op zitten is die toch uh, goed toegankelijk. Oké, okay, dat was Nature Sounds. Ik weet niet of hier nog vragen en of opmerkingen over zijn. Dan gooi ik nu even de microfoon. Uh, blijkbaar niet, uh, Tom. Uh, dus dan wil ik alvast even vertellen dat de vorige. Uh, uh, WWITV dat ze gratis. Ja, dat verklaart ook de, de reclameboodschappen die uh, uh, in het schermpje staan. op het moment dat je een tv-station hebt aangeklikt. Oké, okay, dat was Nature Sounds. Uh, Nens, dan ben jij even aan de buurt. Dan kan ik even. Mijn kop uit het raam gaan hangen hier, want de zon is inmiddels wel weg, maar het is hier ontzettend heet. Uh, Nancy, jij gaat dan aan de gang met twee zoekapps en ondertussen kijk ik even nog in de instellingen of ik iets kan vinden over WWITV. Ga je gang. Ja, ik zou maar opschieten, want ik ben snel, hoop ik. <laughs> uh, ik heb twee appjes bekeken, de Google Search en de Dragon Search. Um, ja, zelf, ja, het is bruikbaar, maar ja, ik zou niet zeggen dat het 100% allemaal toegankelijk is. Tenminste, niet alle onderdelen. Maar ik loop het even met jullie door. Daarnaast wil ik ook even melden dat uh, Dirk in aflevering 39 het ook al eens heeft gehad over uh, eenzelfde soort: die heet Ice Spirit Search. En uh, daar was hij toen over te spreken. Hij vond de Google search dan toen iets minder. Uh, dat had iets te maken met dat hij uh, ging over de. Uh, over dat hij overging naar de telefoon. Ik, ik weet niet helemaal precies waar het over ging. Maar in ieder geval. Ik heb ze alle twee bekeken. Ik ga ze erbij pakken. Dragon uh, is bekend van de. is van nu, nuance van uh, Dragon Naturally Speaking. Oftewel spraak invoeren. staat hij. Daar, daar zijn hun specialisten in eigenlijk. Um, ik ga even goed. Oké, één, twee. search. Ik heb de Dragon Search uh, gedownload. En uh, daar heet hij ook gewoon Dragon Search en vervolgens krijgt hij hier de titel search. Stop. Het is een iPhone um, appje. Dus hij wordt hier in het klein weergegeven. Ik heb een iPad. Uh, ik sta op de search. Oftewel op het zoekveld. Tik en Knop. Dit is een knop om mijn uh, spraak op te nemen. Zwembad. Een Nou, je hoort al dat ik een aantal dingen heb opgezocht, die hoor je nu net. Zoek geschiedenis wissen. Nou, dat is heel mooi, want dat wil ik nu. Attentie. Zoek geschiedenis wissen. Nee. Ja, knop. Oké. Okay. Ja, ik ga knop. er een invoeren. Tik en Knop. Zwembad Utrecht. Koppeling. Begin van oriëntatiepunt. Oké, okay, de resultaten, daar, daar wil ik het uiteindelijk over hebben. De resultaten komen er aardig goed uit. Er zijn wat dingen die, die wat minder gaan. Ik heb wel wat meer geprobeerd dan dit alleen. Dit gaat prima. Hij pakt precies wat ik wil hebben. Wat je ziet is eigenlijk een resultatenpagina van Google. Dus wat hij doet eigenlijk is de zoek, zoeken in de Google ingooien. En... Um, ik ga even bovenin staan. Daar zit het zoekveld. Daar hoor je ook wat ik heb ingevuld. Dan krijg je een klein wis-tekst knopje. Dan daarnaast zit rechts in de bovenhoek zit de opnemen knop. Als ik het niet goed heb gedaan of als ik het opnieuw zou willen opnemen. Of een nieuwe zoek, uh, zoekopdracht wil geven. Dan vervolgens... Koppeling. Begin van oriëntatiepunt. In beeld heb ik dat eigenlijk, als ik de voice-over niet zou gebruiken, heb ik daar een keuze tussen van oké, okay, ik wil het zoeken op uh, Google, ik wil het zoeken op Wikipedia, ik wil het op Twitter zoeken, op YouTube zoeken of op muziek. En daar kan ik hier met de voice-over niet bij. Dus dat is een leuke functie, maar ja, dat doet het dus niet, daar kan ik niet bij komen. Dus ik krijg eigenlijk altijd de Google search uh, resultaten, oftewel zoekresultaten. Het ziet er precies hetzelfde uit als dat je de gewone Google-website zou pakken. Dus het handigste om door de resultaten heen te lopen vind ik altijd om even mijn rotor op koppen te zetten. En vervolgens van links naar rechts te vegen om alle zoekresultaten af te lopen. Dan ga ik even laten zien. Hier uh, ons. De Google. De Google search. Nou, die heet hier Google. Ik dubbeltik erop. Instellingen knop. Ik kom uh, ja eigenlijk op een Google. Ja, uh, nou, wat zie ik? Uh, bovenin heb ik de instellingen knop. Inloggen. Inloggen knop, oftewel op Google inloggen en vervolgens. Knop. Nou, inloggen knop. Krijg ik hier een knop wat eigenlijk het zoekveld is? Dat ziet hij als een knop. Geschiedenis knop. Dan krijg ik een geschiedenis knop. Dan krijg ik de spraakknop. En dan krijg ik de toepassingen knop. De toepassingenknop. daar zitten allerlei toepassingen onder die ik zou kunnen gebruiken, die ik van Google gebruik. Dus de Drive en Chrome en de Gmail en dat soort dingen meer. Maar als ik hier doorheen loop, hoor je het al snel. Dat ik eigenlijk twee keer langs de knoppen moet lopen om te horen wat het labeltje is van de knop. Foto's. En nu begint hij pas bij de labels. En dan kan ik direct toegang hebben tot de Google. Nou, daar ging het mij niet om. Dus ik ga weer even terug. Met de terugknop linksbovenin. Wat, wat, wat ik voornamelijk heb getest is natuurlijk de spraak. Nou, hij pakt het lekker. Ik veegde er doorheen, maar hij wilde niet doorheen vegen. Dus ik heb mijn vinger even op beeld gezet. En nu pak hij hem wel. Spraak, ik dubbeltik. Zwembad Utrecht. En vervolgens komt hij ook met de welbekende uh, Google res uh, resultatenpagina. Zwembad Utrecht, tekstveld. Ik hoor daar in het tekstveld. Knop, de eerste knop die je hoort, dus ook niet goed gelabeld, is de wissenknop. Dat is de zoekenknop. De derde knop, die die knop noemt, is de microfoon. En dat is de toepassingen, de instellingen en inloggen. En dan kom ik was weer bij mijn resultaten. Hier geldt ook weer. Ik kan mijn rotor op koppen zetten. En vervolgens kan ik door alle resultaten heen lopen. Um, dus eigenlijk zijn er twee players op de markt. De Google input. spraakinput En de Nuance of de Dragon input. Uh, die iSpirit die uh, Dirk in podcast 39 ook al besprak. Die was ook gebaseerd op de Dragon. Dus daar wil ik het even bij houden. En wie nou en welke nou het beste is. Ja. Ik denk uh, dat het uh, afhankelijk is. Oké, okay, Nens, dankjewel. Uh, zijn er nog uh, op- of aanmerkingen of vragen over deze twee apps? Of heeft iemand nog een app waarvan die zegt van... Die doet het echt goed. Oké, okay, bleef rustig. Dan gaan we verder met de volgende. En dat was Smart Dial. Die heb ik er even tussen gegooid omdat uh, Daniel hem gisteren aankondigde. En toen was hij ook gratis. Um, ik heb hem gedownload en ik moet je eerlijk zeggen dat ik hem op zich wel leuk vind... maar er is ook iets wat ik niet begrijp en het zal ongetwijfeld aan mij liggen. Ik ga hem even opstarten. Smart dial. De bedoeling is met smart dial dat je heel snel op je iPhone in je contacten iemand kunt vinden... en die persoon bellen. Smart dial. Search. Bovenin search, dat is geen knop, dat is waarschijnlijk een koptekst... Als ik naar rechts veeg, settings knop. Hoor ik de settings, daar gaan we straks even in kijken. Hoofdletter A, koptekst. En nu krijg ik Andrea Dekker, Moore Info, Andrea A3 van V, D, Info, Arend Jan Dongen van. Allemaal mensen die met een A beginnen. Eigenlijk gewoon mijn contactenlijst. Als ik verder over mijn scherm uh, uh, sleep. Eén knop. Dan kom ik een uh, zeg maar virtueel toetsport, telefoontoetsport tegen met. Um, van links naar rechts 1, 2, 3. Daaronder 4, 5, 6, 7, 8, 9. Knop. Ster. Ster. No. Nul. Knop. En. Achter. Knop. Nul. No. Knop. Kleiner dan. Knop. En geen hekje. Nul. No. Knop. Maar wel een. Kleiner dan. Nul. No. Wel een kleine dan knop. En de kleine dan knop is in dit geval de wisknop. Wat is nou de bedoeling? Stel dat ik mijn telefoonnummer zoek. Dan hoef ik hier alleen maar even een paar cijfers van een telefoonnummer in te tikken en vervolgens krijg ik een aantal zoekresultaten. Nou, wat in mijn mobiele nummer zitten de cijfers 2, 9, 2 achter elkaar. Dus dat ga ik even doen: 2abc, knop. 2abc, 6 0, knop. 9WXYZ, 9 w ik zei 9, 6ml, 2abc, knop. En nog een 2abc. En nu wijs ik, ga ik naar boven: Phone 2. 202, settings. Tom Hessels. 0629242, molen info. Tom, Paul Hessels. 022923, molen info. Paul Hessels. 1, knop. Nou, toevallig heeft mijn broer Paul in zijn nummer ook diezelfde uh, seriecijfer staan. Het is dus een uh, kwestie van. More, Paul Hessels. Molen in... Tom Hessels. 0, no. attentie. Call. Ik heb hem nu op mijzelf gedubbeltikt en dan krijg ik uh, weer een schermpje met kool. Mobiele 0629, 06 cancel Je ziet ook mijn gewone nummer en een cancel knop. Uh, Geselecteerd. Ja, dit Kom is, uh, dit is een mooie manier om snel te kunnen werken, lijkt me. Uh, volgens uh, Daniel zou het ook mogelijk moeten zijn, want je hoort ook de letters eronder, hè, zeg maar het uh, sms-schrift. Uh, 2-ABC. 2 is ABC. 3-DEF. 3 is DEF en noem maar op. Uh, het is mij niet gelukt om letters hiermee te maken. Um, ik las ook in het forum dat het niet iedereen lukte, maar het schijnt wel zo te zijn dat het mensen wel zou lukken. Uh, bij mij lukt het niet. Ik, ik krijg alleen maar cijfers in het veld. Uh, ik ga nog even met jullie naar de settings en daarna ben ik heel benieuwd wat jullie ervan 2 292 settings knop. We gaan naar de settings. Settings. Context. Dun knop. Een dun. Oftewel, gereed. Reload contact. Reload contact, dan wordt blijkbaar opnieuw je contactenlijst gescand. Me. Een read me. readme. Dan kom je eigenlijk gewoon in het verhaaltje uh, dat hij over deze app in de App Store staat. Contact de author. Contact the author. Dus uh, hiermee kun je contact opnemen met de, de bouwer van de app. Dat zou iets schakelpnop. sound. Op het moment dat je uh, dus iets aanraakt voor je een geluidje, dat geldt ook voor. Um, als je op die kleine dan-knop, dat is de wisknop, pijl naar links is dat. Uh, als je daar op tikt, hoor je ook een geluidje. Hoor je dat uh, naast het bekende geluidje, wat wij altijd horen, dat voice-over-tik-tik-geluidje. Hoor je dus nog een ander geluidje. Als je dat geluidje niet meer hoort, weet je dat je, uh, veld, je zoekveld leeg is. En dat is alles wat hier in de settings is. Uh, nou ja, uh, ik heb dus voor mij de vraag van, hoe lukt het mij om echt letters in te voeren? Want hij maakte voor mij ook al... Als ik bijvoorbeeld BL wil intikken, dan denk ik van nou, ik euh, doe twee keer euh, de twee. En als ik het goed zeg, drie keer de vijf. Maar dan maakt hij er keurig twee, twee, vijf, vijf, vijf van. En dan gaat hij kijken of dat in een nummer voorkomt. En dat vindt hij niet. Terwijl ik wel mensen heb die met de letters BL beginnen. Dus waarschijnlijk doe ik iets fout. En ik hoop dus van jullie te horen wat ik fout doe. Oh, nou, sorry. Dat was, uh, ik wilde eigenlijk nog op dat vorige reageren. Maar dat uh, laat me even zitten nu. Want dat is. Uh niet echt uh, van belang niet geloof ik Oké, okay, nou dat, dat doen we wel even voor, voordat we aan het volgende onderwerp beginnen, Ruud. Uh, nog even, nog één keer, waren er nog mensen die uh, vragen over SmartDial hebben... of eventueel een opmerking van hoe, hoe je het toch voor elkaar krijgt... om toch uh, letters in het zoekveld te krijgen? Oké, okay, Ruud, kom jij er dan maar even in uh, met je vraag over de, de vorige, uh, het vorige onderwerp, als je wil. Niet zozeer over het, over, het, over het vorige onderwerp, maar uh, je vroeg van, uh, is er nog iemand die... Uh... Iets van een goede app heeft of zo, hè? <coughs> ik heb er wel één. Ik zal hem even snel noemen en ik zal er wel even wat nader op ingaan in de, in de rondvraag. Dat uh, ding heet Capster. Cap, wordt het Engelse woord taxi en ster, Sorry, Ruud, ik, ik gooi je er even uit. Dat was mijn vraag namelijk niet. Ik vroeg of, uh, naar aanleiding van het verhaal van Nancy over die twee zoekapps, vroeg ik of er misschien iemand in de chat was. Die uh, op, op grond van Nens verhaal een app wist die nog handiger of beter was in het zoeken van dingen. Dus uh, uh, uh, houd dat even vast voor straks voor de, voor de rondvraag of voor de, de, de valreep zullen we maar zeggen. Sorry dat ik je even onderbrak. Maar voordat ze je nou het hele verhaal ging vertellen leek me het beter om even te onderbreken. Oké? Okay? Het ja, nou, dat, dat, dat zei ik eigenlijk al. Ik ga dan in de rondvraag wel even verder op in. Hè? En uh, ja, goed. Dus dat, uh, dat doen we dan even in de rondvraag wel. Oké, okay, zijn er nog mensen die uh, iets. Nou, blijkbaar niemand die nog iets over SmartDuil heeft. Dus ik blijf even met het probleem zitten dat ik niet weet hoe ik letters moet invoeren. Ja, hij doet het weer. Ondanks het feit, Ruud, dat jij hem toch goed had afgesloten volgens mij... ...want ik hoorde helemaal geen geruizen van niks meer... ...kwam ik toch niet meer in de in room. Uh, ik, uh, ik zag net dat Derk er was. Uh, fijn, Derk, dat je er bent. Um, Derk had ook al uh, voorgesteld om eens uh, wat te experimenteren... ...met, uh, met uh, de nieuwe update van uh, TC Conference app... ...om te kijken of die nou nog steeds de, de boel vastzet... Um, nu leek het er dus op dat dat ondanks het feit dat de, de update dat zou kunnen moeten verhelpen, uh, toch weer gebeurt. Maar goed, dat gaan we nog even verder uitzoeken. Um, als ik naar de tijd kijk en ook naar mijn eigen conditie hier, dan zou ik de Eetmeter app willen opschuiven naar volgende week. Want het loopt al aardig tegen vieren. En ik drijf, dus voor mij, uh, ik begin het beetje het punt te naderen dat ik zo ongeveer uh, hier weg wil. Sorry mensen voor dat, maar het is nu helemaal niet anders. Dus uh, ik wil graag de eetmeter uh, naar de volgende keer opschuiven. Wat mij betreft gaan we dus door naar het uh, volgende punt. En dat zijn vragen die tijdens de chat uh, zijn opgekomen. Ik laat de microfoon daar even voor los. Ja, nou doet hij het ineens weer. Nou ja, ik uh, weet niet of meer mensen hier last van hebben. Tom had het net zelf ook, maar ik kwam er niet door. En uh, hij kwam er niet door en ik dus ook niet en nu doet hij het ineens. Ik heb een, uh, een uh, er staat een opmerking van Dirk volgens mij in de chat over die letters uh, in uh, de app. Oké, okay, mensen, wil jij hem even voorlezen? Ja, ja dat wil ik wel even. Hij zegt je moet de cijfers in T9 gebruiken. Dus de B is cijfer 2 maar één keer en niet twee keer. De B is cijfer 2 en dan één keer. Uh, ja, Ik heb nooit met T9 gewerkt, dus dat zegt me niet zoveel. En als ik dan de A wil hebben... Uh, nee, het werk dat wordt waarschijnlijk te lastig. Ik begrijp dat je de chat gebruikt omdat je het uh, uh, nog niet echt uh, het lekker vindt om te praten. Um, hier moeten we het er inderdaad nog eens even over hebben. Want er stond ook een, een soort uitleg van Daniel op het forum. maar daar kwam ik ook niet helemaal uit. En het lijkt me gewoon leuk om dat toch te kunnen doen. Want het, het werkt echt. Dus... Oké, okay, um, wordt vervolgd, zullen we zeggen. Um, ja, dan wilde ik er nog even voordat uh, dadelijk uh, de tipjes beginnen... ...wilde ik alvast zeggen dat Capster is al besproken in podcast 21. Maar als er een update is, is het ook goed, hè? Oké, okay, nou, er komen ook verder geen vragen... ...dus dan gaan we gewoon door met het, uh, het laatste stukje, de valreep en de afsluiting. Uh, Ruud, um, uh, vertel eventjes, uh, reageer even op Nens, als je wil. Ook was dat, wist ik nog niet, sorry. <laughs> Uh, uh, ja, Capster uh, uh, op, op zich uh, is het een heel leuk dingetje, alleen hij is nog niet helemaal 100% toegankelijk. Hè? Je kunt er uh, je taxiritten mee boeken en uh, via Ideal betalen, dus dat is op zich heel leuk. Uh, alleen uh, ja, het, het, hij is nog niet helemaal 100% uh, toegankelijk, sommige knoppen zijn nog niet gelabeld. Hè? Maar misschien kunnen we daar uh, eens uh, contact mee met de maker over opnemen. Ik weet niet, ook, ook niet of, of dat al gebeurd is. Maar uh, ja, ik kwam er toevallig van de week achter omdat ik wat uh, op zoek was naar een, uh, een manier om een uh, taxi te bestellen uh, online. Maar uh, ja, nou goed, dus, het uh, ja, nog helaas niet toegankelijk. Maar misschien is het, het, is, het is, denk ik wel... Op zich iets voor ons wat we kunnen gebruiken. als, het, als die, die, die, die paar knoppen die dan nog niet gelabeld zijn, gelabeld worden. En dan, uh, ja, dan, dan hebben we denk ik toch wel iets, uh, iets uh, moois, denk ik. Ja, het is. Um, ik kan me er vaak nog iets van herinneren. Wat zijn wij toch snel, hè, jongens? Um, ik zou zeggen, uh, Ruud, Ruud uh, ik weet niet of je alle podcasts ooit alles hebt gedownload. maar ga dan even naar Blink magazine. En, en kijk ook even naar podcast 21. Uh, misschien was dat een oudere versie. En is er inmiddels een update die de boel verslechterd heeft. Ik weet het niet. Uh, ik zou zeggen ga hem downloaden en beluister hem even. Nou we zitten al in de valreep. Ik heb uh, zelf ook nog uh, een dingetje voor de valreep. Ik zag uh, gisteren op uh, applefish.com dat er een nieuwe versie is van Google Maps. Google Maps. Maps versie 2.0 en die schijnt helemaal toegankelijk te zijn. Ik heb hem nog niet geprobeerd. Ik wil hem binnenkort eens even gaan mee gaan lopen. Kijken wat hij doet. Nens had daar gisteren al een opmerking over op kantoor. Van ja, hij heeft wel een nauwkeurigheid van 40 meter. Dus dat is wel een aardig stuk. Um, maar goed, uh, desalniettemin hij is gratis. Dus ik ga er zeker naar kijken. Ik weet niet of er mensen hier in de chat zijn die... Die er al nagekeken hebben, dan zouden ze dat uh, tussen 16 en juli en nu hebben moeten doen. Maar je weet maar nooit, dus ik geef de microfoon even vrij. Haha, Piet ik er weer tussen. Ik heb uh, ook twee dingetjes eigenlijk. Uh, ik heb net bij de Action uh, voor 2395 heb ik de Bluetooth XL Soundbox gekocht. Uh, met A2DP ondersteuning en het leuke eraan is, is dat ik er ook uh, zonder handen mee kan telefoneren dus het is een box met uh, uitvoer en uh, hij is oplaadbaar, nou ja dat wilde ik alleen even melden, ik, telefoon heb ik nog niet uit kunnen proberen want ik heb geen telefoon zoals je weet dus dat wilde ik kwijt. Dan nog een tweede tip. die ik, uh, Daar waar ik eigenlijk over nagedacht heb. Misschien zijn er mensen die een beter idee hebben. Maar er is al heel vaak over gezegd. Over de agenda app. Dat is gewoon verschrikkelijk. Dat wieltje. Ik uh, leer het wel aan mensen aan. Hoe dat wieltje werkt. Met de datum en de tijd en de minuten. Maar het blijft uh, moeilijk. En toen dacht ik. Ja er moet toch een gemakkelijker manier zijn. Veel sneller om dat voor elkaar te krijgen. En toen dacht ik. Nou. Het is natuurlijk ook handig als je gewoon de, uh, de afspraak in de notities zet. En als je die even een keertje opslaat en dan weer aanklikt, dan krijg je automatisch de afspraak in je agenda. Dus dan kun je zeggen, ik maak er een agendaafspraak van. En dat, uh, dat wilde ik even kwijt als tip. Dat ga ik dus ook aan mijn cliënt doorgeven. En hoe voer je dan in? Tik je dan ook uh, bijvoorbeeld in, um, ik roep maar wat, 15 spatie augustus spatie, uh, 2013... 14 dubbele punt 30. Werkt dat? Ja, zo werkt het uh, onder andere. Je kunt uh, 13 slash uh, 4 slash 13. Of uh, 13 streepje 4 punt, uh, uh, Streepje 13. En inderdaad voor de tijd doe je dus uh, 14, uh, 14 dubbele punt 30. En dan weer een streepje. En dan zeg je tot hoe laat. En zelfs met 3. Dat is mooi. Dat ga ik ook uitproberen. Dat vind ik een hele mooie. Dankjewel. Kijk. Oké, okay. zijn er nog meer mensen die iets leuks hebben voor de valreep? Ja, ik heb nog wel één dingetje. En dat weten jullie waarschijnlijk allemaal wel. Want ik denk dat iedereen die hier in de chat zit ook het voice-over-forum leest. Dat was een mailtje gepost uh, over uh, de Beta 3 versie van iOS 7. Dat in ieder geval in de lijst van mails, uh, wanneer je een mail hebt geopend en hem weer sluit, je keurig weer netjes op de plek in de lijst staat waar... Vandaan hier de mail openen, dus niet meer bovenin. Dus dat euvel is gelukkig opgelost. Oké, okay, ja dat klopt inderdaad, dat heb ik ook gelezen. Maar nou was er, heb ik zelf ontdekt, maar misschien jullie ook wel, wel een soort trucje. Om dat niet op de juiste plek terugkomen toch wel enigszins te ondervangen. Het is volgens mij namelijk zo dat als je even eh, als je terugkwam in je scherm en hij zei dus dat, dat hij eh, op die terugknop weer stond. En je tikt dan ergens willekeurig in het midden van het scherm. Dan kwam je meestal wel ongeveer weer terecht bij het mailtje of het item wat je daarna, daarvoor het laatst geraadpleegd had. Of in ieder geval om en nabij. Eén keer naar links of naar rechts vegen bracht je meestal wel weer ongeveer op de goede plek terug. Dus dat is misschien voor de time being ook nog wel even een tip. En dan had ik zo nog wel iets, maar eerst deze maar even. Ja, Bruno, is ook mijn ervaring. Maar soms vergeet ik dat en dan hoor ik terugknop. En dan begin ik eigenlijk automatisch, heb ik alweer geveegd. En dan is het natuurlijk mis. Maar uh, ja, bedankt nog even voor deze aanvulling. Want uh, uh, ik, ik kende hem inderdaad ook. Uh, ga verder, zou ik zeggen. En dan richt ik me eventjes speciaal tot Mark Scholten. Van wie ik zag dat hij ook meeluisterde. Goedemiddag, Mark. Ik heb jou van de week even gesproken tijdens ons werk. ...in het kader van Visus Rijk... ...waaruit bleek dat jullie ook wel het een en ander... ...met de toegankelijkheid en apps en dergelijke... ...aan het doen zijn... ...waarop ik jou attendeerde op functioneringsgesprek Rijk... ...ik had je daar nog een mailtje over beloofd... ...dat heb ik niet gestuurd... ...maar het is hier ook wel een keer goed om te vermelden... ...ik heb dat overigens opgedaan... ...dat idee via de nieuwsbrief van de APVA Cabo... ...die kwamen ineens met de mededeling... ...er is nu een app om je functioneringsgesprek voor te bereiden... ...nou, dat geldt dus niet voor ons... Want met voice-over, hoor of zie of uh, gewaar, je, wordt je helemaal niets gewaar. Ik heb nog nooit een app gezien die nou zo voice-over ontoegankelijk is. Hij doet werkelijk helemaal niets. Je kunt hem opstarten. Op de iPad heb ik het eerlijk gezegd nog niet geprobeerd. Maar het lijkt me sterk dat hij het daar ineens wel zou doen. Op de iPhone heb je helemaal niets. En uh, hij is van books to download, zo heet de uitgever. Maar als jij in je zoekveld van je App functionerings intikt, dan is dat eigenlijk al het enige resultaat wat direct uh, naar voren komt. Dus die kun je zo vinden. Oké, okay, ik weet niet of, uh, ik, ik zag Mark ook op, een, op zijn iPad met compacte stem. Uh, ik weet niet of uh, Mark uh, zou kunnen reageren. Oké, okay, nee, dat, uh, dat gaat hem dus niet worden. Um, dankjewel Bruno. Uh, zijn er nog meer mensen die iets hebben voor de valreep? Ja, ik. Um, van de week was er een update van uh, 24 Kitchen. En het leuke van 24 Kitchen is dat je als je recept van de dag of zo leuk vindt, dat je het dan kan opslaan in mijn recept en dan, nou, dan, dan kun je het eens bewaren. En dat nu was een beetje treurig, want dat deed hij niet meer. Of hij, deed, hij, hij zei wel dat hij het deed, maar hij deed het dus niet. En uh, toen had ik vanochtend net ontzettend zitten klooien en toen dacht ik echt... Nou, toen, toen, ging ik, toen ging ik kijken uh, bij de uh, App Store updates en daar stond een update. En hij doet het nou wel weer, hij is wel veranderd, maar hij doet het wel weer. Oké, okay, dus uh, um, uiteindelijk ben je er niet slechter van geworden? Nou, behalve dat ik een half uur, drie kwartier heb zitten proberen om een recept op te staan, wat niet wel. Dus ja, het is maar wat je beter of slechter noemt. Uiteindelijk doet hij het nou wel weer. Oké, okay, wat ik bedoel is dat ik uh, toch wel. Ja, het klinkt misschien een beetje negatief, maar dat ik. Ik heb het al eens eerder gezegd, dat ik zo af en toe de indruk krijg. Dat uh, updates uh, uh, soms de, de toegankelijkheid wat, eerder wat verstoren dat, dat het voor ons beter wordt. Denk maar eens aan de reisplanner extra. Dat probleem met die uh, plannerknop is helaas nog steeds niet opgelost. Dus vandaar mijn vraag. Maar als ik het goed begrijp kun je na de tweede update, die dus uh, vandaag is geweest, weer alles doen wat je voorheen deed. Ja, het gaat ietsje anders, maar het werkt wel. Is dat een nieuwe functie dan in uh, 24 Kitchen? Of is dat, uh, zit het er al in? Wacht even wat, wat, nou ja, 24 Kitchen bestond natuurlijk al, maar dat had, heeft dan inmiddels een paar, keer, een paar updates opgelopen. En ik heb het nu over de laatste versie, ja. Ja, ik bedoel, het opslaan van de recepten, is dat een nieuwe functie, zeg maar? Nee, dat was juist het leuke ervan, dat, dat vond ik juist zo leuk, en die, en die functie werkte niet meer goed. Dus dat, dat vond ik, was ik heel verdrietig van. Oh, oké, okay, ik snap hem. Goed, um, ik heb meer behoefte aan... Uh, ...aan vocht dan aan eten op dit moment. Um, mensen, ik geef nog één keer een oproep voor de valreep en dan stort ik de trap af. Uh, ja, sorry dat ik dan nog maar eventjes erin kom. Ik heb eventjes gewacht, maar kennelijk ben ik de enige. Um, ik heb nog even een vraag namens Mark, die wij van de week aan de telefoon eigenlijk besproken hebben. En ik zie dat Mark, Mark in de chat heeft geschreven dat hij slecht internet heeft. Dus hij hoort ons kennelijk wel, maar het lukt hem niet om terug te praten. Uh, hij vroeg zich eigenlijk af hoe en waar kom je erachter wat de regels zijn om apps uh, op een manier te bouwen zodat voiceover er ook mee overweg kan. Weten jullie, ik heb hem eigenlijk een beetje verwezen naar Stichting Accessibility, die zullen er ongetwijfeld van alles van weten. Maar misschien kan jij hier ook een kort en bondig antwoord geven Tom of iemand anders. Nou ik denk dat Nens er net iets meer van weet, maar je hebt wat ze noemen... Nu moeten we maar corrigeren, zogenaamde SDK. Oftewel Software Development Kits. Waarbij dus de, zeg maar de, de, de, de leverancier uh, hulpmiddelen aanbiedt om software te schrijven voor zijn platform. En Apple heeft dat natuurlijk ook. En uh, daarvoor zijn ook die uh, Worldwide Development Conferences die dus uh, ieder jaar zo ongeveer in juni worden gehouden... daar komen dus heel veel ontwikkelaars uh, naartoe... en die krijgen dus binnen een week allerlei workshops... van alle engineers van Apple... Uh, om, om bijvoorbeeld zeg maar uh, wegwijs te, te geraken... in alle nieuwe mogelijkheden die een operating system biedt... en dus ook uh, leren om te gaan met de tools die daarvoor zijn. En ik ga ervan uit dat tijdens dat soort... Uh, uh, WWDC's ook aandacht wordt ge, geschonken aan de, het bouwen van apps als het gaat om de, de voice-over proof zijn daarvan. Um, vaak is het zo dat wanneer je, uh, je zag dat eigenlijk bij Windows ook, op het moment dat je de standaard uh, regeltjes of standaard tools gebruikt, die worden aangeboden, dan ...blijf je binnen een bepaald kader, een bepaald stramien... ...en dan zijn de dingen ook over het algemeen gewoon goed toegankelijk. Maar het is natuurlijk altijd mogelijk om buiten die gebaande wegenpaden uh, te treden... ...en allerlei andere dingen te doen. En wat je vaak ziet, dat zag je ook bij Windows... ...en ik heb de indruk dat je dat nu ook, ook wel wat meer gaat zien bij, bij Apple... ...is dat techneuten steeds uh, meer slimmigheidjes uh, uitdokteren om bepaalde dingen te doen... En dan ontstaan de problemen. En die problemen, die, die, die uiten zich dan voor ons in een stukje ontoegankelijkheid. Uh, nou, ik, Voor wat het waard is, als iemand mij wil verbeteren, ga je gang. Graag. Nens, heb jij nog een aanvulling op mijn verhaal? Uh, nee, eigenlijk niet. En uh, ja, op internet zie je genoeg dingen over de accessibility voor, voor zover. over. Uh, en inderdaad, Accessibility zou er ook wel bij kunnen helpen. Maar het heeft inderdaad te maken met je SDK. Oké, okay Mark. Um, ik, um, ik hoop dat je hier iets mee verder komt. Ik weet dat bij Accessibility uh, Tim van Schie daarmee bezig is. Die, gaat een, uh, die was van plan om een soort trainingen op te zetten. Laat de microfoon nog één keer los voor de valreep. Oké, okay, ik hoor dat er weer wat getikt wordt, maar mijn, uh, ik zit met een Engelse Windows, dus ook met een Engelse stem. En dat gaat niet helemaal lukken. Uh, mens, wil jij even, eventueel, als het belangrijk is, even de chat voordragen? Nou, het is niet echt belangrijk. Het was mijn chatje waarin ik riep van wat een rijks samenwerking. En Mark die daarop antwoordt, dank. Dus. Bij deze, voor iedereen duidelijk. Nou, laat die goede samenwerking binnen het Rijk dan bij jullie beginnen en zich voortzetten. Oké, okay, met deze woorden wil ik uh, iedereen weer hartelijk danken dat jullie ondanks de hitte toch in de chat aanwezig waren. En uh, ik hoop jullie uh, volgende week uh, weer aan te treffen. En dan rest mij niets anders dan jullie een, uh, een warm en gezellig weekend te wensen. Tot volgende week, groeten!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 Move my